Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het tentenkamp in amsterdam osdorp moet weg. De rechter vindt dat het onveilig wordt in het kamp, waar tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers zitten. Er is volgens de rechter kans op maag- en darminfecties, omdat er steeds meer asielzoekers en tenten bijkomen. En ook veroorzaakt de tentenkamp overlast voor de buurt. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil het kamp daarom weg hebben. Verslaggever Mark Hamer. De rechtbank heeft gezegd, de burgemeester heeft gelijk. De, de rechter is ook zelf op het tentenkamp geweest. heeft toen rondgekeken een week geleden. En zelf gezien dat ja, de, de gezondheid is in, het, is in gevaar is. Er zijn al incidenten geweest. Onder andere met een groep extreemrechtse demonstranten. En de rechtbank zegt nu, nee, het, het, je kan het niet meer volhouden op die plek. Uh, het is geen demonstratie meer, het moet daar ophouden. De tentenkamp wordt waarschijnlijk vrijdag ontruimd. De burgemeester heeft eerder al tijdelijke opvang voor de asielzoekers gevonden in elf andere gemeenten. Letselschadespecialist Ime Drost doet aangifte tegen twee neurochirurgen van het medisch spectrum Twente. Ze zijn betrokken bij wandprestaties van hun collega Jansen Steur, zegt Drost. Neurochirurgen hebben op verzoek van uh, de ex-neuroloog Janssen Steur herseningrepen gedaan bij mensen waarvoor geen enkele indicatie uh, was. En dan kan het zo zijn dat Janssen Steur om die herseningrepen uh, heeft gevraagd. Maar ook deze neurochirurgen hadden, naar mijn mening, beter moeten weten. Ons het ziekenhuis in Enschede hebben mogelijk 13 mensen onnodig een hersenoperatie ondergaan. De ingreep werd uitgevoerd na een diagnose van Janssen Steur. Eén neurochirurg zit in afwachting van verder onderzoek thuis. Over de inhoud van de aangifte wil Drost verder nog niet zeggen. Vandaag begint het strafproces tegen Janssen Stuur. Het is volgens het OM de grootste medische strafzaak ooit. Het OM beschuldigt hem ervan bij negen mensen zwaar lichamelijk en psychisch letsel te hebben veroorzaakt. Door verkeerde diagnoses en behandelingen. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn bij twee bomaanslagen 20 doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. Volgens de Staatstelevisie waren de bommen verstopt in twee auto's die op een drukbezocht plein geparkeerd stonden. Om kwart voor zeven plaatselijke tijd werden ze tot ontploffing gebracht. In de wijk van Damaskus waren eerder al zware aanslagen gepleegd. Er wonen voornamelijk christenen. In Bangladesh zijn drie leidinggevenden van een textielfabriek gearresteerd... in verband met de brand van afgelopen weekend. De brand kost aan 112 mensen het leven. De managers worden ervan beschuldigd dat ze werknemers... die het pand wilden verlaten, tegenhielden. Ze zouden hebben gezegd dat het om een brandoefening ging. Overlevenden vertelde de politie van Bangladesh dat deuren werden gesloten... om te voorkomen dat het personeel het brandende gebouw zou verlaten. Dan is weer nog bewolking en vooral aan de kustkant op een bui. Ook wat zon en het wordt een graad of 8. Morgen buien en zon en 5 tot 8 graden. AWB ah, verkeersinformatie In het oosten van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Dan staat er nog één file na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Maar dan voor het maren, drie kilometer, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Miljarden aan Europese landbouwsubsidies komen verkeerd terecht. Frans Heiligdorp, hermetisch afgesloten uit angst voor te veel pelgrims... nu de Maya-kalender op zijn einde loopt. Politici moeten zich realiseren waar ze het voor doen... Je kan wel in de Tweede Kamer zitten of in de, in de gemeenteraad of in de Provinciale Staten. En je suf lezen aan stukken. Maar waar het uiteindelijk om gaat. En daar is de politiek natuurlijk ook voor. Om voor mensen op te komen in de samenleving. En het ochtendtumeur van Koos het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo Goedemorgen Nederland. De Europese landbouwsubsidies voor jachtverenigingen in Polen voor braakliggende terreinen of Hongarije... dat 4,3 miljoen euro krijgt voor het beheer van militaire oefenterreinen. Miljarden aan Europese landbouwsubsidies komen verkeerd terecht... blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. Gerber-Jan, Gerbrandi, goedemorgen. Goedemorgen. Europarlementariër van D66. Ja, ik schiet er bijna bij in de lach als ik het hoor. Hoe kan dit nou weer? Nou, het is heel treurig, want dit is uh, een van de vele rapporten die de Europese Rekenkamer over het Europees Landbouwbeleid alleen al dit jaar heeft uitgebracht. Ja. En ze zijn eigenlijk allemaal heel kritisch over ja. de wijze waarop de lidstaten omgaan met het geld dat vanuit Brussel uh, naar boeren kan vloeien. En het is natuurlijk heel treurig dat, het, dat wij als Europese Unie maar niet leren van die lessen... die we van een onafhankelijk instituut als de Europese Rekenkamer steeds krijgen. Ja, even naar de uh, uh, voorbeelden die ik noemde. Hoe, hoe kan een landbouwsubsidie naar een militair oefentegeen? Ja, dit, dit was een speciaal programma wat voor de nieuwe lidstaten in Oost-Europa was ontworpen. In dit geval van uh, Um, ja, in dit geval Hongarije, dit, dit was voor de tien nieuwe lidstaten in Oost-Europa... en die criteria waren veel minder streng dan in de rest van de Europese Unie... waardoor inderdaad dat geld zelfs naar uh, uh, ja, terreinen is gegaan... waar überhaupt geen landbouwactiviteiten waren. Nee. Nou, dat is natuurlijk heel raar voor geld wat uiteindelijk bedoeld is... om de uh, landbouwsector structureel te versterken. Nou ja, zeker, nu er opnieuw een discussie is losgebarsten... ook onder leiding van de Fransen, om uh, die landbouwsubsidie intact te houden andere Europese landen dat naar beneden willen brengen... ...en meer geld willen voor innovaties, zoals uw eigen partij... ...bijvoorbeeld gisteren nog bij monden van uw fractievoorzitter... ...in de Tweede Kamer uitgesproken. Uh, en je kunt je afvragen, uh, het ene na het andere rapport kun je opstapelen... ...over het uh, onjuist terechtkomen van Europese landbouwsubsidies... ...maar ze blijven kennelijk toch gewoon worden uitgegeven. Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft alles te maken met de wijze waarop de lidstaten uh, naar Brussel komen. En Nederland doet daar net zo hard aan mee... Dat gaat alleen maar um, om het berekenen wat er uiteindelijk naar eigen land weer terugvloeit. En dat zie je ook met de landbouwgelden. He, dat is het allergrootste aandeel van de Europese begroting. Lidstaten zijn niet geïnteresseerd in de wijze waarop het geld wordt uitgegeven als het maar naar eigen land komt. En um, ook uh, premier Rutte in uh, het vorige kabinet wilde meer geld voor landbouw. Dus wat dat betreft uh, zijn het een beetje krokodillentranen. als hij nu zegt dat het niet lukt om de landbouwbegroting omlaag te krijgen. Want uh, een paar weken geleden pleitte hij nog wel voor een verhoging daarvan. Ja, maar goed. Uh, daar zit eigenlijk de kern van het probleem. Nou ja. Even los van de principiële vraag of je het juist vindt dat boeren subsidie van Brussel krijgen. Uh, wat de Fransen in ieder geval wel vinden, omdat anders die hele agrarische sector omvalt daar. Althans, daar zijn ze bang voor. Uh, hier gaat het om het onjuist terechtkomen van dat geld. Dus het verkeerd besteden van dat geld. Ja, precies. Maar daar hebben uh, de lidstaten echt pakkenboter op hun hoofd. Lidstaten zijn nog altijd niet bereid... om politiek verantwoording af te leggen... over de besteding van Europees geld in eigen land. Daar is overigens Nederland een van de uitzonderingen van. En daarmee krijg je dus dat het geld maar steeds verkeerd besteed wordt. Ja. Maar ook als we nu naar de toekomst kijken... als je kijkt naar wat Van Rompuy afgelopen week heeft geprobeerd... Om dat is de, de, de permanente te voorzitter krijgen, van de Europese Raad, zeg maar de Europese president. Ja, dan, dan is hij met kruimeltjes... Is die de landbouwbegroting aan het verlagen. En dat gaat ten koste van juist waar Europa in moet investeren. Dat is innovatie enzovoort. Ja. Dat gaat met 20, 25 procent omlaag. Maar, meneer maar met heel weinig. Meneer Gerbrandi, u bent Europarlementariër. Uh, dat is een iets andere functie dan een Tweede Kamerlid. Maar u hebt wel degelijk een controlerende functie. En als er nou één uh, dossier is waar het Europees Parlement wel macht heeft, dan is het wel controle op de financiën. Dus waar, waar, waar is dat Europees Parlement geweest bij de controle? Nou, Wij zijn daar druk mee bezig. Um, wij zijn nu aan het afdwingen dat lidstaten wel degelijk politieke verantwoording afleggen over de uitgaven van, um, van Europees geld. Um, dat hebben we eerder geprobeerd. Maar dankzij de extra macht die we uh, met het verdrag van Lissabon hebben gekregen, kunnen we dat steeds beter. Daar is ook in het Europees parlement een meerderheid voor. Um, dus ik, ik heb er vertrouwen in dat wij in staat zijn als Europees parlement om dat op termijn inderdaad af te dwingen. Ja, maar zo maar... op termijn? Nou ja, dat omdat het dat staat of valt bij de besluitvorming over die begroting. Uh, daar zijn we de komende maanden mee bezig. Wat mij betreft gaat het Europees parlement niet akkoord met een nieuwe begroting, zolang dat niet geregeld is. En daar is een meerderheid in het parlement om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus daar wordt vanuit het Europees parlement heel hard aan gewerkt. Het probleem zit hem alleen wel in de lidstaten en ook bij de nationale parlementen die ook liever een oogje dichtknijpen dan dat ze heel kritisch kijken naar de bestedingen van Europees geld in eigen land. Heeft de Europese Commissaris voor Landbouw de macht om te zeggen... ik wil mijn centen terug, want het is verkeerd uitgegeven? Nou, daar wordt hard aan gewerkt. Um, inderdaad wordt er steeds meer druk gezet op lidstaten om dat te doen... Ik vind dat als d er dat dat nog veel te weinig gebeurt. Ik vind ook dat nieuw geld op een gegeven moment niet meer moet worden uitgereikt... als een lidstaat keer op keer in de fout gaat. Um, en ik hoop dat daar ook een meerderheid binnen het Europees Parlement voor te vinden is. Maar dat is al moeilijker dan die politieke verantwoording afdwingen. Ja, maar ja, het is wel heel, ik weet hoe moeilijk het is in de Europese politiek. Het zijn 800 nog wat leden die daar zitten. Vaak ook nog met allerlei secundaire belangen. Maar het Europese parlement hoort natuurlijk wel toezicht te houden op Europees geld. En zeker in, in, een, in een tijd waarin iedereen moet beknibbelen en iedereen moet bezuinigen. En uh, de Europese Commissie meer geld wil. Dus <laughs> het maakt nou, dat, geen sterke indruk allemaal. Nou, dat is ook precies mijn boodschap. Dat zeker in deze tijden van financiële krapte... moeten wij niet uh, heel erg moeilijk doen over de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven... Hè, waar de hele discussie over lijkt te gaan. Nee, we moeten veel moeilijker doen over de wijze waarop het geld wordt uitgegeven. Ja. En als wij uh, blijven... De, het is meer dan 300 miljard wat in die zeven jaar aan uh, landbouwinkomenssteun wordt gegeven. Ja. Als dat op zo'n manier gaat... Dan vind ik het onbegrijpelijk dat we daarmee doorgaan. Ja. En dan vind ik ook dat premier Rutte bij een Europese top over de EU-begroting... daar een heel groot punt van moet maken. Dat is uiteindelijk veel belangrijker dan een, een kleine afname van de Nederlandse bijdrage. Punt is helder. Zal hij dan moeten doen in januari en februari. Want dan zijn uh, de nieuwe toppen, omdat de vorige is mislukt. Gerber-Jan, Gerber Europees voor D66. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 De winst-verliesrekening. Ja, de regeringscoalitie mag dan in de meest recente politieke peilingen de meerderheid al je kwijt zijn. Een verkiezingsuitslag, poets je niet zomaar weg. Dit voorjaar volgde Egbert Hermsen trouwe christen en sociaaldemocraten... bij hun strijd om de eigen partij weer groot te maken. Deze week bezoekt hij ze opnieuw, wordt de winnaar al zenuwachtig... en heeft de verliezer alweer hoop. Vandaag de Partij van de Aandacht.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 En laten we wel wezen, uiteindelijk komt het weer bij diezelfde burger terug. En die zal op termijn eh, waarschijnlijk ook wel tot de conclusie komen... dat hij ooit een verkeerde keuze heeft gemaakt. Zei Ton van Meurs toen ik hem in april dit jaar sprak. Van Meurs is 58, meer dan 30 jaar lid van de PvdA. Hij was acht jaar raadslid in Lelystad en is nu actief in zijn woonplaats Almere. Een sociaaldemocraat in hart en nieren. En die verkeerde keuze, dat was volgens Ton van Meurs de PVV... die de laatste gemeenteraadsverkiezing in Almere won. Het is ons gelukt, de grootste partij. Maar partij is gekeerd en in september behaalde de PvdA in Almere... twee keer zoveel stemmen als de partij van Wilders. Uh, we zijn nu uh, in Almere, aan de Evenaar, uh, bij de familie uh, Oudu. Afgelopen zaterdag. En uh, we hebben in de tijd al, vanuit het ombudsteam uh, Almere... hebben wij de zoon van mevrouw uh, Amdou. Dat is Manis Bagwan Bali, met een hele mooie naam. Die hebben wij uh, bijgestaan in zijn, uh, ja, in zijn strijd om uh, verblijfsvergunning te krijgen. Welkom, Winnie. Dank u wel. Zullen we het schoon even uitdoen? Geen... Nee, nee, nee, nee. Daarom heb ik het niet gedaan. En dat PvdA ombudswerk. Proberen stadsgenoten met vragen en problemen te helpen... dat is volgens Tom van Meurs de manier om zijn politieke principes in de praktijk uit te dragen. Ja, ze waren heel open. Ik was heel emotioneel, als u me begrijpt, met mijn verhaal. Dus ze hebben heel goed geluisterd. Vooral uh, Ton, uh, meneer Ton die, die sprak echt... Uh... Ja, ik weet niet waarom, maar ik had een, een, een heel, heel ander gevoel bij hem... Anders dan bij de advocaten waar u al geweest was en waar u heel veel geld aan betaald had? helemaal een aardig verschil. In het verhaal van mevrouw Odoe is kort gezegd dat haar toen 17-jarige zoon, als enige kind van de familie, niet de Nederlandse, maar de Surinaamse nationaliteit had. En terug zou moeten naar zijn geboorteland. Waar hij, omdat zijn vader vermoord was, op zichzelf aangewezen zou zijn. Uh, toen dacht ik: uh, van uh, dit kan ik niet zelf uh, meer oplossen hier in Almere. We gaan dat uh, eens bespreken met, uh, uh, met Hans Peckman die toen uh, nog Kamerlid was. Daar hebben we goed uh, gesprek mee gehad. En hij heeft uh, gezegd van, nou, oké, okay, wij gaan het uh, overpakken. En wij gaan zeg maar, een verzoek uh, indienen bij de staatssecretaris. En dat is toen uh, gedaan. We hebben alle stukken aangeleverd. En uh, uh, een van de beleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfractie... die heeft uh, dat verzoekschrift opgesteld. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een... Uh, ja, tot een positieve uh, uitslag. Die dag toen ik hem kreeg, ik ging alleen maar gillen. Mijn zoon kwam thuis, ik ging alleen maar gillen. Ik, uh, ik huilde alleen. Ik huilde, ik heb hem vastgepakt en. Uh, ja, ik, ik, ik zei tegen hem, uh, eindelijk. Ja, dit is uh, zeg maar weer zo'n mooi uh, voorbeeld van uh, hoe het uh, kan werken: uh, dicht bij de mensen, uh, problemen oplossen. Want kijk. Je kan wel in een, in, een, in een Tweede Kamer zitten of in een, in een gemeenteraad... of in Provinciale Staten en, en je suf lezen aan stukken... En, uh, en daar allerlei mooie beleid uh, op maken, maar waar het uiteindelijk om gaat... en daar is de politiek natuurlijk ook voor, om voor mensen op te komen... in de samenleving. En als je niet met je poten in de modder staat... weet je ook niet wat er in de samenleving speelt. Partij van de aandacht. Ik denk dat je dan de spijker op zijn kop slaat. En volgens Tom van Meurs niet alleen de lokale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 Is het werk aan de basis sterk genoeg om tegenwicht te bieden... aan kritiek op samenwerken met de VVD, bezuinigen, noem maar op? Er zullen toch de komende jaren heel veel maatregelen genomen moeten worden... die minder prettig zijn, hè? die pijn doen, die mensen raken. Maar die besluiten moet je nemen met ook, zeg maar, de emotie... die je hebt moeten voelen op de straat. Want dan weet je pas wat de werkelijke impact is... Van wat jij in de Tweede Kamer voorstelt of waar je aan mee moet beslissen. Morgen in de serie Politieke wijsheden. Ze moeten fundamentele keus maken. Als ze dat niet doen, dan wordt de derde christelijke partij en dan komen ze niet meer terug. Dan worden de partijen in de Maasje. met 7, 8, 9, zetels 6. Als ze op de lijn blijven zitten die ze nu hebben. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO. Via goedemorgen Nederland. Het Straks een Frans dorpje afgesloten door de politie en de brandweer... vanwege verwachte stormloop van Pelgrims. De eerste tochtertumeur. humeur, hier is Koos Postema. In de zomer van 1965 liepen cameraman Frans Verheij en ik... in alle vroegte het Witte Huis binnen, Washington, D.C. We mochten een assistent van de president interviewen... over armoede in Amerika... De afgelopen dagen hadden we gefilmd in het ghetto van Chicago... waar toen honderdduizenden straatarme zwarte Amerikanen... in vergane huizen probeerden te overleven. Hoezo armoede? De assistent Macpherson zou een sociaal bewogen man zijn... volgens Duitse tv-collega's... die ons bij de Witte Huis Staf hadden geïntroduceerd. De president van toen, Lyndon Johnson, was trouwens ook een man... die rechten van minderheden bevorderde herstelde waar nodig en armoede bestreed. Hij zou helaas verstrikt raken en ten ondergaan in de Vietnamoorlog. In 1965 dacht hij de oorlog tegen het communisme snel te kunnen winnen. Dat zou dan veel geld besparen voor Amerika... en dat kon dan naar de arme mensen in de ghetto's, dachten wij... misschien typisch Hollands, die ochtend in het Witte Huis. Vroegen we dus meteen aan de assistent Macpherson. Nee zei hij onmiddellijk. De regering Johnson zou dat oorlogsbudget vertalen in... belastingverlaging voor alle Amerikanen. Hoezo armoebestrijding? Nu, 50 jaar later, leven 50 miljoen Amerikanen nog steeds in armoe. En dan heb ik het niet eens over Afrika en de armoe en de honger daar. Laat staan over de zeventigduizend Nederlanders... die nu naar voedselbanken gaan en in aantal groeien. Hoezo armoede... Een hopelijk nuttige actieweek is nu bezig onder die naam, en dat in de dagen dat we onze schoen mogen zetten. Maar ik heb een kloek besluit genomen: ik zet mijn schoen niet. <lacht> Koos Postema morgen in het weer van Henk Spaan. clever with his smile stops him in his tracks then add your pretty face you keep him in his place Copy obvious that you were made for breaking hearts. De Volume, Tom Jones. If he should ever leave you. Het is vijf minuten voor half elf bijna. U luistert nog steeds naar de Cairo op radio 1. We gaan naar Frankrijk, want het Franse dorp Bugarache wordt van 19 tot 23 december afgesloten. Uit vrees voor een enorme toeloop van pelgrims. Van Krenouten-correspondent in Frankrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komen al die pelgrims daar naartoe? Nou, geloof het of niet, maar bij nogal wat mensen in de wereld... bestaat het idee dat over een maand de wereld vergaat. Op 21 december om precies te zijn. En dit dorpje... Bukagas, een minuscule geheugen met nog geen 200 inwoners... gelegen tussen de bergen aan de ene kant, uitgestrekte landschappen aan de andere kant... in het uiterste zuiden van Frankrijk. Dat kleine dorpje Bukagas zou dé plaats zijn waar je gespaard wordt... waar jij kunt overleven op het moment dat de rest van de wereld vergaat. Dat ja. is het idee. Het heeft alles met die Maya-kalender te maken dus. En ligt dat dorpje zo hoog of is het een bijzonder dorpje dat het gespaard wordt? Nou, Het heeft inderdaad daarmee te maken, met die Maya-kalender... het vergaan van de wereld. Uh, en Een bepaalde groep mensen heeft het idee postgevat... waarom weten we niet, maar dat Bukaraj gespaard wordt door die ramspoed. En dat komt door de bergen die daar ligt. Er ligt een berg bij Bukaraj, 1200 meter hoog. Eigenlijk een flikse, fikse rotspunt. En die zou uitverkoren zijn, een reddingsplaats, Want in die berg zijn namelijk grotten. Er is een heel gangenstelsel van vijf kilometer lang. En dat is de ideale vluchthaven, zeggen die gelovigen. Maar er zijn anderen die gaan nog veel verder... Die op 21 december, zal die berg zich openen. En dan landen er bij de berg ruimtewezens... die iedereen die dan bij de berg is meeneemt en in veiligheid brengt. Ja. Uh, en ze verwachten dus enorm veel uh, pelgrims daar. Uh, er wonen daar 200 mensen, zei het net, in dat dorp. Nu zet de burgemeester 200 agenten in... en 45 brandweermannen om de bewoners te beschermen. Bedoel, heeft dat dan enige zin of komen er ook weer niet zoveel? Nou ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Wat we wel weten is dat hotels, campings en shambre, gedoten in de omgeving, bijvoorbeeld, allemaal volgeboekt zijn. Maar er worden vooral veel journalisten verwacht. Er loopt nu af en toe wel al een pelgrim in een wit gewaad rond. Want dat schijnt bij het protocol te horen. Maar het is nog niet echt druk met mensen die de rampspoed willen overleven. Maar de vraag is, wat gebeurt er straks inderdaad? Die burgemeester die houdt zijn hart vast en heeft alarm geslagen. En daarin wordt die berg straks voor, tijdens en na 21 december compleet afgesloten. Het wordt een verboden gebied. Ja. Nou zijn ze daar wel het een en ander gewend, hè? want dat dorp ligt op steenworp afstand... heb ik begrepen van Rennes-le-Château, en dat is het middelpunt van de Da Vinci-code, geloof ik... Ja, ze zijn absoluut wat gewend in die streek. Want het is helemaal bekend om zijn mythes en legendes. Hè? Er zijn heel veel moderne hippies die daar naartoe gaan... vanwege de aardstralen, de energievelden... de bovennatuurlijke krachten die er allemaal zouden zijn. En inderdaad, Rennes Château ligt vlakbij Bucarest waar we het over hebben. En ook een Rennes Château barst van de legendes... en was inderdaad de inspiratiefront voor de bestseller De Da Vinci Code. Maar het verhaal over het einde van de wereld... dat is eigenlijk een heel eigen leven gaan leiden. Bucarest wordt al het New Age Loerders genoemd, televisiezenders... Van van de VS tot aan Japan zijn al komen filmen in dit kleine geheugje met maar een paar straatjes. En dat heeft voor die enorme hype gezorgd. En mensen in de omgeving proberen daar nu munt uit te slaan. Kamers in Bugagash en de buiten worden rond 21 december verhuurd voor... echt waar, 1500 euro per dag. En verhuurder zegt, dat is misschien wel veel geld... maar niet als je je leven daarmee redt. Er is een handel in souvenirs ontstaan. Van t-shirts in de dorpskleuren tot zogenaamde survival wijnen. Je kunt zelfs stenen van die berg kopen, 200 euro per stuk. Maar de meeste van die 180 inwoners van het dorpje... vinden het eigenlijk allemaal waanzin. Ze hebben er meer dan genoeg van, want ze worden platgelopen door journalisten... die willen weten wat er gaat gebeuren. Ja, de, uh, de meeste Fransen zijn toch al niet zo geporteerd van journalisten... zeker niet als ze geen Frans spreken. Um, die, die kamers van 1500 euro, zijn dat ook nog typische Franse hotelkamers? Helemaal gesproken nee. iets van 40 euro voor wil betalen. Dat zijn gewone bewoners. Er zijn mensen die hun huis dus zeggen, kom in mijn kamer. En ook de hotels rekenen natuurlijk woekerprijzen nu. Want de vraag is zo enorm groot. Dus alles is al volgeboekt, zoals ik zei. Dus mensen gaan steeds verder weg. Mensen weten dat ze er nu even geld mee kunnen verdienen. En dat bestrijdt de burgemeester ook niet natuurlijk. De burgemeester is degene die in 2010 al alles naar buiten heeft gebracht. En hij zegt, ja, het is natuurlijk wel goed voor onze naam in de wereld. Ja, dat wel. Want als die stenen dus voor 200 euro worden verkocht... en die kamers voor 1500 euro weggaan... houden die bewoners in dat dorpje daar dan ook iets aan over? Of wordt het allemaal weer geïnt door de burgemeester... in een soort van gemeentelijke belasting? Nou ja, het grappige is eigenlijk dat de bewoners zelf... weinig mee op hebben met alles wat er gaat gebeuren. In het hele dorpje, 180 bewoners, is maar één winkel... Die verkoopt dan inderdaad wel wat souvenirs. Dus die meneer, de eigenaar, Filip heet hij, die, die vaart er zeer wel bij. En maar voor de rest is het vooral de omgeving van Bukkeras natuurlijk... waar enorme winsten worden geboekt. De hoop is een beetje natuurlijk dat de hele naam van Bukkeras... wereldwijd gaat leven, dat is al het geval natuurlijk... en dat dat toeristen trekken voor de hele brede omgeving. Ja, nou dat zal dan wel gebeuren, in ieder geval in die decembermaand. Jij ja, rijdt zelf ook af naar het zuiden, veiligheidshalve denk ik, of niet? Ik moet er natuurlijk wel even een kijkje gaan nemen, want stel je voor... Dat de wereld echt vergaat. <laughs> Frank en Hout, correspondent in Frankrijk. Je zit nu nog in Parijs, hè? Ja. Goed, ik wens je veel sterkte daar. In het Franse landschap, daar in het zuiden. En tot die tijd met alle problemen in de Franse politiek. Frank en Hout, ik dank je wel voor dit moment. En tot zover ook deze uitzending meteen, want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel naar Jeroen Wielaert. Goede vriend, waar hang jij uit vanochtend? Uh, in een niet zo magische plek, uh, Sven. Op de, na, op de Notweg in Osdorp. Flatgebouw <laughs> alom, politiebureau dichtbij en een huisartsenpraktijk. Pal naast het plein waar sinds eind september het omstreden tentenkamp staat. Dat aanstaande vrijdagmorgen moet worden opgebroken. Het is vast in het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, dat klopt dat tentenkamp in Amsterdam-Mosdorp moet weg. De rechter is het eens met de gemeente Amsterdam dat het te gevaarlijk is <küm> en dat er ziektes kunnen uitbreken. En burgemeester Van der Laan wil het kamp overmorgen dus weg hebben, straks meer bij Jeroen. Oudere werklozen komen moeilijk weer aan de slag, maar ze zijn niet kansloos. Blijkt uit het kennisverslag van de uitkeringsinstantie UWV. 7 op de 10 55-plussers met een werkloosheidsuitkering lukt het niet om binnen een jaar een nieuwe baan te vinden. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn bij twee bomaanslagen zeker 34 doden en zeker 80 gewonden gevallen. Volgens de staatstelevisie waren de bommen verstopt in enkele auto's die op een drukbezocht plein geparkeerd stonden. En het girafje dat gisteren in Arctis werd geboren is dood. Het girafje werd te vroeg geboren en was zo zwak dat hij nog niet kon staan. En het kal werd ook nog eens verstoten door de moeder giraf. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Een spandoek hangt er aan het hek met een tekening van de kaart van Afrika doorsneden door prikkeldraad. Een kalasjnikov staat er ook op naast de tekst We are African boys, refugees, not criminals. We zijn Afrikaanse jongens vluchtelingen, geen misdadigers. Osdorp is voor hen ook al niet het paradijs gebleken. Noodkamping Notweg werd een plaats van demonstratie. De zon schijnt er, het is koud, er stijgen vliegtuigen op naar warmere oorden. Vanmorgen heeft de rechter dus bepaald dat de Amsterdamse burgemeester van de Laan gelijk heeft dat het tentenkamp uit zijn voegen is gegroeid en dat de hygiëneregels worden geschonden. Met die uitspraak is het probleem van de demonstranten, illegalen, nog niet voorbij. Ze willen niet weg, al is het misschien wel van de not weg. Ze maken deel uit van de 100.000 illegalen in Nederland. En die zijn echt niet weg komende vrijdag. Voor hen is Nederland toch een land van hoop. Maar er zijn Nederlanders die hen die hoop ontzeggen. Het is de week met armoe als thema. Ik zeg, in het rijke Nederland heerst armoede aan oplossingen voor dit soort problemen. Humanitaire armoede, dat is het. U kunt erover meepraten, meebellen. U kunt het er niet mee eens zijn op 0800 1121. Tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1 apenstaartje Hoezo, armoede? Een van de mannen, een van de Afrikanen die hier van meet zijn geweest, vanaf september, is Younis Omar uit Soedan. is Nederland gekomen in twee, toen hij 22 jaar was. heeft zelfs even een officiële status gehad. Is er nu 11 jaar, is nu weer illegaal. Niet waar, Younis? Ja, dat is waar. Ja. Je staat hier met een uh, kopje soep. Dat is uh, hier gebracht op ons verzoek door uh, Keteraar zeggen. Die werken met uh, lokale Turkse moeders. Het is allemaal heel erg uh, vertoond van multiculturele humaniteit, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, ja, ja. ja. Dat is gewoon uh, leuk. Ze, ze komt altijd hier vaak om uh, soep in eten brengen voor ons hier. Dus, uh, ja. Maar helaas, vandaag is uh, slecht nieuws van ons. Week van de armoede, maandag al over de kerken gehad. Nou, die hebben de afgelopen tijd toch ook wel degelijk voor voedselvoorziening gezorgd. Als het nog een zorg was van burgemeester Van der Laan. Samen met Moskee overigens. Een, ook alweer zo'n wonderlijk samenwerksverband. Maar jij zegt het al, Younis, De uitspraak ligt er nu van de rechter. Dit kamp moet na vrijdag verdwijnen. Ja, ja. maar uh, we gaan uh, straks vergaderen met uh, iedereen hier. En dan we gaan kijken wat uh, we kunnen doen. Jullie hebben al zoveel processen achter de rug. Nu ligt er gewoon een harde uitspraak. Wat kun je nog doen? Ik weet niet. Uh, eigenlijk... Uh, ja, die mensen willen hier blijven tot uh, met, uh, vrijdag en dan uh, nou gaan kijken. Als je de politie komt, uh, ze naar de gevangenis of uh, ja, laten we ons gewoon uh, op de straat. Want dat is het vooruitzicht, hè? gelet op uh, de jongste bepaling uit het regeerakkoord. Illegaliteit wordt strafbaar. Ja, dat heb ik gehoord. Maar uh, ja, ik weet niet ook over dat. So. Dat wordt nog wat een heel cellend tekort met 100.000 illegalen in Nederland. Maar ja, gelet op uh, het weer wat er aankomt. Ik zei al, het is mooi weer. Ik zie daar uh, vliegtuigen opst opstijgen van Schiphol in blauwe luchten. Het wordt gewoon bar en boos. Geen lekkere camping kan dat worden in uh, december. Nee, nee, helaas. Dat is uh, afgelopen voor de camp. Dus uh, ja, iedereen moet gewoon weg. Je realiseert je dat wel? Ja. Is het ook beter voor jullie? Uh, ja, is het niet beter, want uh, we hebben helemaal geen plaats om te gaan. We weten niet wat uh, we kunnen gaan ook. Dus uh, straks gaan praten over dat en uh, ja, gaan zien. Er komen hier donderdagavond nog een stel Nederlanders slapen. Ja, ja. er komt uh, heel veel Nederlandse mensen om te slapen hier. En uh, ja, ze gaat gewoon met ons gewoon staan, blijven. Dus, ja. Dat is dan een vorm van steun. Uh, dat is heel solidair. Toch ligt die uitspraak er. En ik zeg net ook al, het is niet opgelost. Ook als jullie hier moeten opkrassen, blijven jullie in die wanhopige situatie. Niet crimineel. Nee. Gewone Afrikaanse nee. jongens. Nee, nee, ja. dat, is, uh, dat oude... En een enkel meisje zit er ook bij. Ik heb ze hier ook kinderwagen zien staan. Ja, uh, maar uh, dit uh. probleem is dus nog niet opgelost. Nee, nog niet. Nog niet nog niet. dus uh, ja, dat, we zeggen het altijd. we zijn gewoon normale mensen. we zijn geen criminaal. we willen gewoon normaal leven. daarom zijn we hier. hoe voelt dit aan? je bent er al zo lang, al elf jaar. Uh, nu moeten jullie weer iets anders verzinnen. Uh, is, het, is de emotie wanhoop? Uh, kijk, het is een beetje moeilijk om te zeggen, maar uh, we willen graag om te gewoon uh, doorgaan met dit demonstreren en uh, ja, tot de oplossing komt. Want uh, ja, we weten niet wat uh, we kunnen gaan, wat we kunnen doen ook. Wat, ja, dat is geen leven ook. Als je gaat gewoon nog op de straat, dat betekent je gaat gewoon nog weer op de uh, gevangenis. Dat is uh, geen oplossing. Ja. Ik zei net al dat kerk en moskee samenwerken in het verstrekken van voedsel. Gaan jullie daar misschien dan een huisvesting zoeken? In moskee dan wel kerk? Uh, ik weet niet. Ik heb helemaal niks gehoord. In Niemand heb uh, iets gehoord over de moskee of uh, kerk hier. Maar in die vergadering die straks zal beginnen... zullen dus jullie toch ook naar een oplossing moeten zoeken... op zijn minst voor onderdak? Uh, de kou uh, komt. Ja, weet ik niet, maar uh, we gaan gewoon naar, naar iedereen luisteren. Misschien iemand heeft een uh, goede ideeën, dus ik weet niet. Ja. Roodjes zijn inmiddels ook gebracht. Weet je wat, wij lopen even naar uh, de bus... Daar heb ik ook een paar andere gasten. Mensen kunnen over deze situatie meepraten op 0800 1121. 0800 1121. Er is inmiddels ook een politieman op een scooter gearriveerd. Wellicht om een parkeerbom uit te delen aan de bus. Wie weet het. Ze zijn tegenwoordig bijzonder alert op dit soort situaties. Ik uh, ben uh, inmiddels in de bus aangekomen... Even andere microfoon pakken. En ik zeg welkom tegen Stefan Bruin, woordvoerder van de VVD in zaken diversiteit en integratie in Amsterdam. En Marjan Saks van de stichting Mama Cash. Geen uh, mensen. Nee, die... nee, nee, nee, nee, ik ben van Vrouw tegen uitzetting. Oh, maar ook toch van stichting Mama Cash. Nee, daar heb, daar heb ik ooit mee helpen oprichten, maar dat, daar ben ik al lang niet meer van. Ja, nou, ik heb dat zomaar in die info staan. Blijf even lekker bij de microfoon. Um, Steven de Bruin en Marjan Saks zal ik niet omschrijven als mensen die nou elke dag een potje zitten te scrabbelen over deze problematiek, want redelijk tegenstrijdig van uh, opvattingen. Stefan de Bruin, om met jou beg te beginnen... als uh, woord voor de diversiteit integratie dus. Uh, u bent van, als liberaal van overtuigd dat ze moeten vertrekken. Ja, er was vanochtend ook een uitspraak van de rechter die dat uh, bevestigde. Dat is duidelijk. De VVD is er uh, voorstander van dat echte vluchtelingen uh, terecht kunnen in Nederland. En we hebben een, een zorgvuldige procedure waarin gekeken wordt... of mensen recht hebben op een verblijfstatus. Nou, het kan dan zo zijn dat de uitkomst is dat dat niet het geval is. En dan zit er helaas voor de groep personen in kwestie niets anders op... dan terugkeren naar het land van herkomst. Dan heb je het over uitgeprocedeerde, En dat is ook het geval bij de groep die hier uh, aanwezig is. En hoe goed wij ook begrijpen uh, dat deze mensen graag hier willen blijven... er zit niets anders op dan dat de mensen uh, meewerken aan hun uh, vertrek... en uiteindelijk ook terugkeren. Omdat er geen enkele kans of zicht is op daadwerkelijk nog een uh, verblijfsvergunning. Rechtlijnig kun je dat noemen erg praten volgens de letter van de wet. Nou ja, als je met elkaar afspraken maakt over hoe je omgaat met mensen van buiten Nederland... die naar Nederland toe willen komen, dan moet je je daar ook aan houden. Dat heeft ook met rechtvaardigheid te maken. Andere mensen die in de procedure hebben gezeten, hebben er wel voor gekozen om mee te werken aan hun vertrek. En het is dan vreemd om mensen die dat niet willen, het wel nog langer in Nederland te laten wonen of verblijven. Of uh, hoopte... Uh, laten houden op een verblijfstatus. Bent u het eens met de opvatting van de, de jongens en, en enkele vrouw hier, die Afrikanen? Op staat ook dat op dat spandoek? Ik heb net gezegd, wij zijn, geen, wij zijn vluchtelingen, geen misdadigers. We hebben hier niet te maken met criminelen. Over zijn algemeen, in zijn algemeenheid zou je inderdaad kunnen uh, stellen dat dit geen criminelen zijn, maar vluchtelingen. Ik ken niet alle personen die hier staan, dus het is niet uitgesloten dat er wel iemand uh, tussen zit die, uh, die crimineel is. Maar in eerste instantie zijn het inderdaad vluchtelingen. Mensen die uh, uit, een, uit hun land zijn gevlucht en in Nederland een, uh, een verblijfsstatus willen krijgen. Marjan Saks, uh, u, bent tegen, u bent tegen de uitzending. Op de Notweg moeten ze misschien weg, maar niet weg is hun Wens, Ze willen blijven gewoon. Ja, natuurlijk. Ik wil even iets zeggen over wat ik nou net hoor. Het is zo duidelijk dat uh, de VVD gewoon niet goed geïnformeerd is. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Nou, het is niet zo dat we een zorgvuldige asielprocedure hebben. Het is zo dat mensen die bij de IND hun eerste gesprek hebben, eerst gehoor heet dat, die worden op alle mogelijke manieren wordt daar in het werk gesteld om te laten zien dat die mensen de onwaarheid spreken, dat ze liegen, dat het niet klopt wat ze zeggen. Er wordt alles aangekomen. Om iedereen het zo moeilijk mogelijk te maken om hier te komen. Ons hele beleid is er mede dankzij de VVD op gericht om mensen niet hier een verblijfstatus te geven. En aan de andere kant, wij hebben een, een verdrag ondertekend waarin Nederland zich eraan verbindt om mensen die asiel nodig hebben, vluchtelingen die voor oorlogsgeweld uh, vluchten, om die opvang te geven. Dat doen wij dus onvoldoende. Wij zijn, we schieten ontzettend tekort. dat noem ik dus humanitaire armoede in Nederland. Nou, het Rijkland. is meer dan dat. Dat. Wij, wij houden ons niet aan onze internationale verdragen. Maar is het voor u ook humanitaire armoede? Nou, natuurlijk, het is, het, is, het is een schande. Ik vind dat wij als Nederland. En ik vind dat mensen als, als. Nou ja, ik probeer er echt niet op in te gaan. Ik denk dat ik maar bij de feiten moet proberen te houden. Het is niet. Ja, dat moet. ik ook het, uh, het is en niet zo dat we een zorgvuldige procedure hebben. Het is ook niet zo dat mensen goed bij de rechter terecht kunnen. Want de rechters mogen niet meer inhoudelijk toetsen. Dus wanneer je onterecht bent afgewezen, zoals een heleboel van deze mensen, als niet de meerderheid van deze mensen die hier zijn, dan hebben ze geen goed beroep meer om te zeggen het klopt niet. En dat is wat er mis is in dit hele systeem. Nou hebben we nu te maken natuurlijk al de uh, hele tijd ook gelet op het enorme hete hangijs dat het is met voortschrijdende inzichten. Vorige minister Leers heeft ook natuurlijk het nodige aan zijn broek gekregen hierover, aan schade en schande. De staatssecretaris Teven is nu juist wel bezig met het ontwerp waarin toch meer met individu individuele gevallen wordt rekening gehouden, Stefan de Bruin? Ja, maar sowieso nog even om terug te komen op dat... Nee, dat ik vraag het... eerst de antwoord op de vraag over Teven. Ja, en dat is ontzettend goed. Maar laten we niet met elkaar doen alsof we een heel asociaal vreemdelingenbeleid hebben. Nederland behoort tot de top 10 landen als het gaat om aanvragen dat van een status. Dat zegt meer over de andere en landen. Da en daarnaast... Uh, wordt Nog armoediger. Een, ja. 41% van de uh, mensen die een aanvraag doet in Nederland... krijgt uiteindelijk een verblijfstatus. Mm -hmm. Ja, dat is dus ook logisch. Ja. Want, is, want ik bedoel, Die komen hier ook omdat ze dat nodig hebben. Dus je zou eigenlijk denken dat 80 of 90% dat zou krijgen. Van deze mensen die hier nu zijn, is er, zijn er Somaliërs. Ja, die willen niet terug. Ik heb zelfs volgens mij iemand van de VVD, misschien was u het zelf al horen... zegt, nee, ik zou ook niet graag terug willen naar Irak... Maar ja, het is niet anders. Natuurlijk is het wel anders. Maar Marjan Saks, het draagvlak voor uh, humanitaire inzet, voor betrokkenheid is nou ook weer niet zo gek groot. Gelet op een enorme electoraat. Uh, ...kiezers voor de VVD. Je, ja, zit, daarom... je zit nu eenmaal met Nederlanders die er anders over nee, denken. Nee, er zijn natuurlijk een heleboel VVD'ers... ...die in hun hart ook wel snappen dat er iets niet deugt. En ik denk dat je toch gewoon door moet gaan met zeggen... ...het klopt niet wat, wat er wordt gezegd. We hebben geen zorgvuldige procedure. Nee. De mensen die nu zeggen dat ze hier moeten blijven... ...die hebben gelijk en daar moeten we een, een oplossing voor verzinnen. En Stefan de Bruin, als je nu zo naar dat kamp kijkt... ...het moet dus weg vrijdag, maar het is gewoon schrijnend. Het is zeker scheidend. Ik ben hier nu ook al, Even niet de politicus te zijn, maar gewoon de mensen, Stefan de Bruin. Zowel de mens als de politicus Stefan de Bruin vindt het scheidend. En die is hier ook al, al drie keer eerder ja. geweest, nou, ook al eerder met mensen uh, gesproken. En je hoort hele verschillende Dus je zit niet alleen maar achter zijn bureau de regels, absoluut, de regels te laten zijn. Absoluut nou, ik wil niet. nog even hoort... zeggen dat het echt helden zijn die hier zitten. Mensen die hier naartoe komen en die hier drie maanden in de kou zitten... en zonder water en zonder elektriciteit en toch volhouden... en die al uit een situatie komen waarin ze natuurlijk ook niet voor hun lolje naartoe zijn gekomen... maar uit oorlogssituaties. Dat zijn mensen die de erkenning moeten krijgen dat ze ook inderdaad problemen hebben. Ze vragen om: Stefan de Bruin, iets heroïs heeft het toch wel? Wat heel erg goed is, is dat mensen zich uitspreken... en laten zien in welke situatie ze zitten. Want dat zorgt ervoor dat het maatschappelijke debat erover gaat. En die situatie die gaat na vrijdag door. Want we hebben het over honderdduizend illegalen in Nederland. Ja, waarbij, waarbij nog opnieuw waarbij het, waarbij het absoluut niet zou kunnen. En wat er ook gebeurt door, door de andere sprekers hier... die geeft eigenlijk aan dat het gewoon één grote dezelfde groep is... waarvoor geldt dat iedereen... Nee, we gaan het hebben, hebben over de mensen die, die... Weet je, dat is altijd zo raar in deze discussies. Het gaat altijd over de mensen die er geen recht op hebben. Laten we het nou eerst eens even hebben over de gevallen waar we mee zitten. Mensen uit Irak, vluchtelingen uit Somalië. En dat is dus al die, de helft van de aanvragen. Die moeilijk, ja, nou ja, daar, daar moet toch iets aan gebeuren. Ik dan kunnen het, we het ook hebben, dat er misschien mensen zijn die, ja, die hebben geen status hebben. De helft ik, van de zit, aanvragen krijgt nu al een status. Ja, maar als, dat, ik denk dat het de 80 of 90 de, procent zou moeten zijn. We gaan dat op? altijd ik, waar weer praten over de mensen die je dan niet betreft, die niet misschien het goed doen. Waar baseert u dat op? Hebt u ooit van het principe economische vluchteling gehoord? Nou goed, maar gaan we, dat gaan we even niet splitsen. We gaan het nu even hebben over de, over de discussie over humanitaire armoede. We kunnen hier nog zo meteen op doorgaan. Er zijn mensen aan de telefoon die zitten te popelen om ook mee te praten. Het is natuurlijk iets wat emotioneel uh, zwaar aankomt. Ralf zegt dat deze mensen hier niet horen. Ook voor de VVD, meneer uh, Ralf? Ja, dat, dat wel, maar dat, dat vind ik hier ook even niet de zaken doen. Ik, ik ben ik, ik, nu als gewoon een normaal uh, Nederlander die zich aan de wet probeert te houden. Probeert nou, een normale te, Nederlander nou, lijkt me dat niet hoor. Even laten uitpraten, Marjan. Nou, deze mevrouw die net, die, die, die, die is eigenlijk medeplichtig aan, bijna aan criminaliteit. En ik zou zeggen, als u met mevrouw zo bevlogen is, met deze mensen die die kans niet hadden mogen hebben om, om in deze situatie te komen, dan ga dan met die mensen terug naar hun land en probeer het situatie daar te veranderen. Dat is de enige oplossing. Moeten wij continu in blijven springen voor, voor dit soort gebieden? Waar, u waar... Natuurlijk moeten wij dat. Die mensen ja, hebben mevrouw. problemen, die hebben oorlog. U stuurt toch ook geen joden na de oorlog terug naar Duitsland omdat het daar weer zo veilig is? Ja, het moet je aan triest van Acht vragen? Nou. Dat vind ik een schandelijke. Nee, nou, Ik weet precies waar ik het over heb. Ik zeg dat ook nee, dat expres. Weet je niet, mevrouw. U weet niet we u weet het zijn een heeft. welvarend land. We hebben natuurlijk de plicht om mensen die hier naartoe komen. Er komt maar 4% van alle vluchtelingen in de wereld. komt überhaupt naar het Westen. De rest blijft allemaal in hun eigen gebied. En zit daar in zo'n vreselijk. Uh, uh, hoe heet dat? Tentenkampen en uh, uh, opvangkampen. En ze zeggen helemaal niets. over. Even, even, even hier. De buschauffeur Ralf, ik zeg deze mensen zitten hier niet voor niets. Die komen hier niet op vakantie aan de Notweg. Ja, dat weet ben ik u, natuurlijk. Weet niet hoe ze hier gekomen zijn? Nou, niet wat met, een, niet, in niet, niet met, niet met de business class. Voor voor voor ja, maar ik, ik maak toch alle objectiviteit bezwaar... tegen het feit dat ze hier voor hun gemak zitten. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, maak, dat, is, dat is natuurlijk uh, onzin. Wat komen ze hier doen? Dat is de vraag. Wat, wat zijn de mogelijkheden die ze hier hebben? Wij hebben hier zelf momenteel voedselbanken. Ik weet niet of dat bekend is bij deze bij deze mevrouw ook. Natuurlijk. Mensen met nee, ik lees ja, geen dan denk ik, er zijn organisaties, criminele organisaties... die zitten voortdurend te zitten zitten kijken waar deze mensen naartoe kunnen. D dit keer is het het ene land, dan zijn wij het weer. Ze, ze zoeken de zwakste plekken op en daar gaan deze mensen ja, klopt helemaal. En vragen... Stefan de Bruin, is dat zo? Is hier een soort van uh, uitzendwerk aan, aan de gang? Ja, als je kijkt naar wat de groepen, of wie, uh, wie de mensen zijn die in de groepen zitten die hier naartoe komen... dan zijn dat vaak mensen met in hun eigen land een wat hogere economische uh, positie die in staat zijn om bij organisaties geld te betalen... om ze naar het westen te brengen, naar een land waar de kans op een verblijfstatus groot is. Dat is niet de hele groep. 41% gaf ik net al aan van de mensen krijgt wel degelijk een status en mag hier blijven. Maar daarnaast is er ook gewoon echt een grote groep van mensen die omdat ze denken dat het hier beter is, wat ook ongetwijfeld zo is, hier naartoe willen komen. Nou, en, daarvan is, en daarvan is het gewoon heel erg terecht dat uh, we in de procedure zeggen voor u is er geen plek uh, in Nederland, want u bent niet een, een schrijnend geval dat hier een mm -hmm. status zou kunnen krijgen. Nou, het zit nog iets genuanceerder, het klopt voor een groot deel, namelijk dat mensen dus vaak, en die hebben dan het geld om dat te betalen, hier naartoe komen omdat ze moeten vluchten. Er zitten hier allemaal mensen in het kamp. En er zijn er een heleboel in Nederland. Die gevlucht zijn vanwege dat ze tegenstanders waren van het regime waar, van het land. Waar het... Geld genoeg om hier te gaan. Dus en dan wel geld dan hadden om dat arm, te betalen. En dan kansarm en, in Nederland. Nou ja, zonder enige, zonder enige hulp. Meneer Van der Rest aan de telefoon. Uh, wat is uw idee over dit alles? Nou meneer, ik zou u ten eerste zeggen. Ik leef in mijn 84ste levensjaar. Ik spreek niet vanuit partijbelang of geloofsbelang in Nederland aan de hand is, ik weet het niet. U weet op het ogenblik is er aan de gang die uh, uh, Argentijnse piloten die hier... Uh, uh, uh, oh ja, meneer Posch, ja. Wat heeft die hiermee ja. te maken? Dat heeft hiermee te maken. Ik denk dat er hier in Nederland heel veel mensen, en dit durven ze niet te zeggen, maar wel in hun hart denken... Uh, die, uh, zet ze op het uh, vliegtuig naar hun eigen land en dump ze boven zee. En ja, maar ja, dan is er van, oh, dan. dat is toch ook van. Nee, dat is ook van onvoorstelbare grofheid? Nee, ik vermoed, gevoel, heb je die mensen. En weet u waarom? Ik heb ervaren dat in Nederland de Joden teruggestuurd werden naar Duitsland, ja. en dat was voornamelijk uit christelijke overwegingen, want ze waren echt schandalig, want ze hadden onze. Christus vermoord. Nou ja, hoe, wie, wie, waar het ook vandaan kwam... het is inderdaad zo dat Joden... Uh, vaak niet zo erg welkom waren bij een terugkeer. Maar we hebben ja. het dus nu... U, u, u, doelt eigenlijk, u, doelt, u doelt eigenlijk op een sentiment... dat ze maar gewoon moeten worden gedeporteerd, deze mensen. Ja, Wegwezen. Meteen. Dat sentiment. Bij heel veel mensen in het, en in het van de VVD die dat is... die is af dood om een week met die mensen te praten, of hij dat niet zacht te doen. Nou, nee, ja, dat hij dat. Hoort hij de verhalen van die mensen? Ja, daar heeft hij mee gesproken. een oordeel misschien lang. Meneer Van Rest, even een reactie van Stefan de Bruin, want die maakt bezwaar tegen dit etiket. Ja, wat wordt aangegeven, hij zou eens met de mensen moeten spreken. Nou, dat heeft hij al meerdere keren gedaan, om ook hmm. te horen wat, wat hun, uh, hun verhaal is. Kijk, wat het meest uh, schrijnend ook hieraan is, is dat mensen in de uh, situatie kunnen komen dat ze jarenlang, uh, nadat duidelijk is geworden dat ze geen status krijgen, toch nog in Nederland... Kunnen verblijven en hoop ook blijven houden op een status. Terwijl we eigenlijk met elkaar weten dat die kans uh, niet heel is. En er zit gewoon een, een, een gat tussen het moment dat de eerste uitspraak komt. en uh, dat er uh, sprake is van vertrek naar het land van van. Uh, toch is die hoop een groot goed. Een groot, groet, een groot, een groot een, een mentaal streven. We, moeten, uh, we zijn in het tweede deel van deze uitzending gekomen. Marjan Saks ook er weer bij betrekken. Uh, toch naar een oplossing. 100.000. Dit kamp gaat weg. Er komt weer een nieuw kamp, daar dat kun je ja, gewoon tjur. op wachten. Ja de notweg wordt vredig, maar dan is er wel weer ergens een andere weg. Misschien wel weer in het noorden des lands of in Brabant of in Gelderland. Nou, ik zal er ook zeker graag bij helpen om dat weer uh, op gang te krijgen. Dit is activisme. Het gaat erover dat je probeert om een situatie die volstrekt onrechtvaardig is, om daar iets aan te doen. En ik denk dat dat heel erg goed is dat dat gebeurt. Dat je ook actie voert. Omdat, en dat wil ik nog een keer benadrukken, er is op dit moment geen zorgvuldige procedure. Daar hebben we al, het, al genoeg Ja, maar over gehad. ik wil dat nog een keer zeggen, omdat dat iedere keer het argument is. Kijk maar, er gaan zoveel mensen, worden er wel toegelaten. Het is niet zorgvuldig zoals het nu gaat. Dus dat moet veranderen. De dus mensen... die mensen die, moet die nu uitgeprocedeerd zijn. Daar moet opnieuw weer van bekeken worden. Er moet misschien wel een commissie komen die daarvoor ad adviseert. Er moet weer gekeken worden waarom die mensen zijn afgewezen en of dat terecht was. Stefan de Bruin, het is niet zeg ik nogmaals een puur Amsterdams probleem. Na de Notweg heb je het weer in Appelscha of in Stroe of bij ja. Radio Kootwijk bij wijze van spreken. En het is niet dat ik ze er naar heen gids, maar ik geef maar wat locaties aan. Het, zich, het blijft zich verspreiden in Nederland en de gewenste zorgvuldigheid is niet in alle gevallen uh, van toepassing. Nou, het lijkt heel erg sociaal om nu vervolgens te gaan kijken naar een nieuwe plek... waar zo'n tentenkamp of, uh, of onderdak wordt geregeld. Maar dat is het eigenlijk niet. Voor deze groep uitgeprocederen is het beste om de mentale knop om te krijgen... dat mensen niet hoop hebben op een status die ze nooit zullen krijgen. En gewoon waar oorlog is. Maar dat wordt, Irak waar dat wordt is. meegewerkt aan, de, aan een terugkeer. En als inderdaad van mensen blijkt dat ze niet terug zouden kunnen, dan zijn daar ook gewoon regels voor, dat wil, voor en dan kun je wel degelijk wil Dat, dat is, wil partijgenoot Teven ook niet op zijn geweten hebben dat iemand voor zijn donder wordt geschoten als hij terug wordt Maar dat wel. gebeurt Natuurlijk. wel. Dat is wel de realiteit. Hm. Mensen nee. worden wel teruggestuurd. En die, nou ja, we kunnen, de, we kunnen de verhalen zo zien. Die zijn dood nadat ze, de, ze worden op door, door hun eigen politie worden ze bij het, op, het, op het vliegveld gelijk opgepakt en in de gevangenis een en, dat is ook en dat is een verschrikkelijk. Ja, maar dat is wel wat deze mensen vrezen. Waarom denk je dat je hiervoor de lol gaat zitten in zo'n kamp. Omdat je zoveel alternatieven hebt. Omdat je denkt: goh, ik ga het eens even proberen. De Deze mensen die hebben gewoon een probleem Tuurlijk. wat opgelost moet worden. Zeker. Geeske Werkman is aan de telefoon en die spreekt namens. Namens uh, Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. En dan gaat het niet alleen om het voedsel uitdelen, maar ook om het oplossen. Gaat u, want ik heb het er straks ook al gevraagd aan Younes, gaat u ze bijvoorbeeld uh, uh, onderdak uh, bieden? Nou volgens mij is er nu een ma uh, 30 dagen onderdak aangeboden. Maar uh, dan gaat het over deze uh, 88 op Kamp ostdorp En maar voor een maand en ja, een maand is te kort om oplossingen te zoeken. Precies, dacht, dat, dat zeg ik de hele tijd al. Wat is, zo wat is dan een, een algemener idee van een oplossing namens u, namens de kerk? En even dan, Ik denk in elk geval dat de straat, dat hieruit blijkt dat de straat is... wat nu al negen of tien jaar aan de hand is, dat mensen op straat... de straat biedt geen oplossing. En iedere jaar staan er meer mensen op straat. Dus dit wordt zichtbaar in dit kamp en de, voor, uh, de andere kampen. En eigenlijk kun je niet vanuit de straat een oplossing zoeken. Nee, maar moeten ze dan onder een kerkdak, mevrouw, uh, mevrouw Werkman? Nee, voor mij is het een probleem van de overheid, en, en kerken uh, steunen wel en vangen ook wat op, maar de capaciteit van duizenden mensen, afgelopen jaar zijn de eerste helft van het jaar 5.000 mensen op straat gezet, dat kunnen wij helemaal niet. Nou, de, overheid, uh, de, over... de overheid houdt zich aan het onderdak van de regels, aan de telefoon ook meneer Fokkens, die zegt dat we toch, toch graag naar derde wereldlanden vliegen met dezelfde lucht die we daar amen. U, uw idee is, geeft deze mensen een kans? ja nou, geef die mensen gewoon onderdak, alleen niet zo te zeiken, met al die smoesen. Want het is gewoon een egoïsme. Want dan, als er echt wat is, dan is nooit iemand over hen te krijgen. En dan loopt iedereen te huilen en, en te doen. U bent niet iemand van de regels zo te horen, meneer Fokkens. Nou, ik ben wel iemand van de regels, maar dit is gewoon vals gelul. Dit is gewoon smeren, gewoon. Dit is gewoon laag bij de grond. En, en, en, dus in in de oorlog zou ik zeggen, je bent een NSB'er als je dat doet. Geef die mensen onderdak. En klaar. En als ze het verkeerd doen, dat zien we dan wel. Dan pleuren ze er dan maar uit. Voor u is er blijkbaar maar één regel. Menselijkheid. En ik zeg u... Ja, je hebt ik... allemaal dezelfde lucht in. Ligt niet te zeiken. En ik zeg, in deze lijn 1 lossen we het nog niet op. Maar Marjan Saks, eh, moet toch steeds weer zorgvuldig gekeken worden... Ja. Kort. Nou, Er wordt op dit moment niet zorgvuldig gekeken. Dus dat, dat moet heb ik wel gehoord. gebeuren. Ja, Stefan dat de Bruin, gebeuren. waar gaan en deze mensen... En ik denk generaal Pardon. Hè? Generaal Pardon, Steven de Bruin, misschien voor de mensen van de notweg. weg. Ja, staatssecretaris Steven heeft aangegeven dat de mensen terecht kunnen... in een speciaal asielzoekcentrum waar ze worden voorbereid op hun vertrek. En hoe uh, ontzettend vervelend, ook voor de mensen in kwestie... ze zijn uitgeprocedeerd, dus er zit niets anders op dan voorbereiden op vertrek. Ik dank je wel. Ik denk niet dat ze gaan, ondanks zo'n voorbereiding. Lijn 1 blijft zich ermee bezighouden. Collega Mark Hamer van het Radio 1-journaal van de NOS... is hier voor berichtgeving verder. Wij komen misschien niet terug op de Notweg, maar wel elders in het land. Want er zijn nog heel veel mensen illegaal. En zij verdienen een menselijke behandeling. Kort op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Trente Ado. De neus in de boter. Het is 1-0 geworden voor FC Twente. Feyenoord RKC. Uh, het schot van Merk. En de 2-0 is daar. Willem II, Herenveen. Ja, nummer 3 hoor. En nog kwart voor 9. het voor. Dit, niet. Ajax PSV. Nu voor de voeten van Siekenson. Die het duel gaat met Brulen. Maar zieken wint. En NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.